Michel Koenen met het NOS-journaal. In Engeland gevlogen. Het ongeluk gebeurde in een bosrijk gebied ten noordoosten van Londen. Het was in de buurt van Oxford. En de botsing was rond 1 uur vanmiddag. Sindsdien is er niets bekendgemaakt over het ongeluk. En volgens de aanwezige hulpdiensten zijn er slachtoffers... maar hoeveel is nog onduidelijk. Steeds meer vrouwen worden jihadstrijder, zegt de AIVD. Terreurgroep IS zet ze sinds kort in... omdat er een steeds groter tekort is aan strijders... Als dat zo doorgaat, kunnen vrouwen in het strijdgebied in Syrië en Irak, maar ook in Nederland, een grotere bedreiging gaan vormen, denkt de inlichtingendienst. In Nederland zouden zo'n 100 vrouwen zitten die extremistische islamitische denkbeelden hebben. Tegen de pol die Wilco Fiets neerstak, is negen jaar cel geëist. Fiets zat jarenlang onterecht vast in de puttense moordzaak. Hij gaf de Pol en een vrouw afgelopen juni een lift. En voor de ogen van zijn dochter werd hij in de auto in zijn hoofd, hals, borst, arm en hand gestoken. De Pol had drank en drugs gebruikt en verkeerde in een psychose. Tegen de vrouw is vier jaar cel geëist. Ook moeten ze een schadevergoeding van 60.000 euro betalen. En vooral het feit dat beide verdachten geen berouw lijken te tonen, rekent de officier van justitie hen zwaar aan. En de Belgische rechter heeft vandaag geen beslissing genomen over de uitlevering van de afgezette Catalaanse leider Puigdemont en vier van zijn kabinetsleden. De zaak gaat 4 december verder, zegt zijn advocaat. Puigdemont en de vier anderen waren naar België vertrokken nadat de Spaanse regering de macht in Catalonië had overgenomen. De Spaanse justitie wilde vijf vervolgen voor hun onafhankelijkheidspogingen. Daarom werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Het weer nog. Vanavond valt vooral in het noorden nog een bui. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag trekken er vanuit het noorden ook enkele buien over het land. Aan zee staat een krachtige tot harde wind. Het wordt een graad of negen. Dit was het En ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Apeldoorn 9 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 20 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht Den bos, tussen Culemborg en Afrit Geldermans een vertraging over 6 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag nog 20 minuten over 10 kilometer tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartiertje op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 5 kilometer file. En verder richting Rotterdam tussen Knopend Ketelplein en Knopend Benelux. Een kwartier over 5 kilometer door een kapotte auto op de linkerrijstrook. Op de A5. Rotterdam richting Gorkum. 15 minuten tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West. Op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Ridderkerk, 20 minuten. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar... 25 minuten vertraging over 7 kilometer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een hele goede middag, luisteraars. Ja, hij doet het wel. Ja, de microfoon wel, maar jij niet. Nee, ik heb, maar je hebt het niet gezien. Ah, oh, je leugen. Leugens <laughs> gewoon. Um, by the way, goedemiddag iedereen. Ja, Leuk goede... dat jullie weer luisteren. Ja, goedemiddag. We zijn weer compleet. En het is Hans en zijn vrienden in de middag. Ja, ik vraag me eigenlijk of hij een plaatje klaargezet heeft eigenlijk. Dat heb je ook niet eens gedaan. Wel, nee. Hij heeft helemaal niks gedaan. Hij doet niks meer. <kijs> hij zit in zijn hoekje en dat ja. is het. Hij staat in zijn hoekje, zegt hij. Oh, <laughs> nou, laat me <maar> zitten. <laughs> uh, wat, wat hebben we? Het eerste uur. Het eerste uur. Ik pak even het papiertje erbij. Uh, de instrumentaal van de vrijdag. En dat is een tip van mij. De kolen van Marco Termes hebben we dan. En de filmmuziek van deze week. En het volgende uur hebben we recept van de dag en dat is weer een lekker stamppotje. En om half hebben we het weer voor het komend weekend en de verzoekplaat van de week komt daar nog achteraan. En dan, ja, dan zit het er helaas weer op. Zo gaat dat, hè? Twee dan gaan uurtjes. we weer een leuk weekend in? Zo Toch? is dat. Gaan we weer zingen? Gaan vanavond? we andere leuke dingen ja, doen? Ja, gaan we ja. andere leuke. Zeker. Maar ik wens u in ieder geval heel veel luisterplezier en mijn naam is Hans Wassenaar. Dry. Je kan uh, zwaaien naar, uh, naar doet wat je wil, maar ze zit helemaal in de kolom. In ja, nee, ze al... zit, uh, zit al helemaal in de kolom. Ik uh, zit vast voor te bereiden. Ja, dat moet je wel doen. Ja. ja. Hoort erbij, hè? Ja. Ja. ja. Zal ik de evenementenagenda van november dan doen, maar meteen? Ja, je niet? doe eens. Gaat ja, je ik eens eventjes doen. Doe jij dat is. Ja. Ga ik doen. Gooi hem erin. Gooi hem erin. De 18e Zandvoort 500, de eerste race in de wintercompetitie op circuit Zandvoort. De 19e, daar komt die zin, een Strand ten hoogte van de rotonde en circa om 12 uur komt hij aan land. De 19e, concert, Symfonieorkest Haarlem, Protestantse kerk en aanvang om 3 uur. De 19e, Zandvoort Lacht, Stand-up comedy in Amsterdam Beach Hotel, aanvang om 8 uur s avonds. De 23e, Zandvoort Sportgala, georganiseerd door Sportraad Zandvoort in de Raadzaal, aanvang om 7 uur. En de 24ste, ja dat is leuk voor de kleintjes. Sinterklaas kinderdisco, pluspunt aanvang om 7 uur s'avonds. Dat is leuk voor de kleintjes? Leuk voor de kleintjes. Toen! Ja, nee, ik wou eindelijk ja. hè. Yay. Ja, dat is Sinterklaas kinderdisco. Nee, je nee, staat voor de kleintjes. O, oh, dat bedoel je als kleintje. Ja, precies. Hij nou, zit altijd te zeuren dat ik zo klein ben. Je bent helemaal niet klein. Kom nee, je dan want, erbij? Nee, maar, nou ja, echt heel, heel lang ben ik ook niet. Nee, maar je daden maar, zijn ik, groot. Ja, precies. Oh, Kijk, jij leest ook Facebook. Jij goed. <laughs> nee, niet. Ja. maar dat zeggen wij altijd. Ja, precies. Nou, ja, dat en het dat meeste ook, werk is toch uh, dicht gezegd. bij de grond. Dus ja. Ja. Er staan twee pigmeeën tussen het gras van 30 centimeter hoog. Zegt de een tegen de hele benen. Ja. <laughs> dat uh, is ongeveer jullie gesprek, hoor. Ja, ja hij breekt weer in. Breek ik in? Weet je wat je doet? Is Doe stilleval. een plaatje of zo. Dat is iets waar jij voor aangenomen bent vandaag. Doe Yousuf. Yousuf? Ik heb Stevens. Dat is Yousuf. Is dat niet? Hij heette vroeger heette niet Cat Stevens, maar hij is, hij is uh, Moe en medaan geworden. En nu heet hij Yousuf. Oh, nou. Ja, ja. echt. for oh. Matthew and some. He won't wait. them run down the platform one and the 830 train to Matthew and son. Matthew and son, the work's never done, there's always something new. The files in your head, you take them to bed, you never ever do. And they've been working all day. break, and that's all you take for a cup of cold coffee and a piece of cake. Lucky like you and sound, the work's never done, there's always something new. The paws in your hand, you take them to bed, You're never ever blue. And they've been working all day.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 I've never been working all day, all day instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, leuk is dat. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat is de instrumentaal. En ik heb uitgezocht Berdien Stenberg met Rondo Rousseau. Dat is een hele mooie. Die heeft zo'n dwarsding Fluit. Ja, en wat zei de dokter daarvan, Hans? Ze hebben een heeft ze. En, uh, ja, en dat is een heel mooi, heel mooi liedje, hoor. Nee, het is echt maar. Het is een hit geweest. Wacht even, want ik hoor het niet. Nee. Toch niet, dan doet hij het toch niet. Nee. Dus even wisselen weer. Dus we gaan weer toch wisselen. Wat zal dat een rustige uitzending worden? Nee. <laughs> zal het even gaan, Hans? <laughs> ik doe gewoon stereo zo. Ja. <laughs> nee, micro microfoon 3 doet het niet. Dus even... Ja, nee, ik heb ze nu gewoon ja. allebei bijken mij schelen. Ja, bruik je in de kabel, denk ik. Ja, nou, gezellig. Okay. Ja. Hey, we hoorden net uh, uh, Cat Stevens, ze heette niet toen nog en En dan gaan we nu naar uh, Rondo ja, Rousseau. Van Berdien Sterben. Ex-wethouder van Almere. Ja? Ja, ja, Hans. Dat weet hij. Ja, dan is het De, de, de, de, de schuifje. Uh, is, is altijd makkelijk. Ja. Leuk. Information. Information. Information. En toet. Wat is het nieuws van deze week? Ik heb geen idee. Ik heb zelf veel te veel nieuwe dingen meegemaakt. En die waren niet allemaal even gezellig en positief. Dus ik heb me even. Redelijk afgesloten voor uh, andere dingen, geloof ja, ik. Nou moet maar ik goed, het... uh, ik, ik ben er wel, maar ik heb geen vers nieuws en zo. Oh. Dus uh, Sorry, dit keer even oh. niet. Maar nou, we, we kletsen de tijd wel Lekkeres voor, gesloten. hoor. Aan ja, wel. Ja, wel ik, ik wel, ik heb genoeg. Joh. Wat is het ook een rat, hè? Gewoon echt. Dat moest ik even kwijt. <laughs> Joep ja. Schrijvers heeft daar een heel leuk boekje over geschreven. Wie? Over Jew ratten? Schrijvers. Ja, hoe word ik een rat? Nou, hij hoeft hem niet meer te lezen, hoor. Hij heeft het al aardig gevonden. Ja, ja, maar, zijn, maar weet, je, weet, je, weet je, Ik zal je vertellen, weet je hoe dat komt? Ja, dat, dat is gewoon nog geleerd, jullie, zeker? met jullie hey, ho, ho, ho. Zeg even, ho! Geef hem lekker de schuld, ja. mij niet. Ja, dat is wel. Lief zijn Maar tegen uh, mij. ik ga even wat vertellen over het genootschap oud-Zandvoort. Doe dat eens. Nou, dat is Zandvoort. Ja. En die heeft op 17 november een speciale avond. Met dit keer een presentatie van een Lieve Zootsra. Van wie? Zootsma. Lieve okay. Zootsma. Directeur Noord-Hollandse Archief over de Zandvoortse Collectie... en hoe men deze bronnen al of digitaal kan vinden. Na de pauze vertoont cons conservator beeldcollecties... Co Noord-Hollandse Archief... Jongen, wat een naam allemaal. <güls> Na de pauze vertoont conservator beeldcollecties... Noord-Hollandse Archief Alexander de Bruin... bijzonder beeldmateriaal over Zandvoort. Deze, de avond begint om acht uur... En is in theater De Krocht. Nou, helemaal De Krocht hebben toch druk, man. Als je dat ziet, wat ze allemaal gaan doen. Ja, weet je, het is ook een, een, een heel prettig uh, uh, zaaltje. Het is niet ja. al te groot. Dat is um, hij probeert er heel hard iets gezelligs van te ja. maken. Um, er zijn al menige bruiloften en, en optredens. En oh, echt heel veel gedaan. Het is echt zo'n verenigingsgebouw. Ja, ik vind, ja. Het, ik vind, het, ik vind het heel Leuk goed. zaaltje. Ja, ja, zeker. Nou. Je gaat naar mij kijken. Nee, dat was het, het oh, nieuws. Hé hey Hans, voor uh, ja. Roos, zullen we de volgende keer van die uh, spandoeken en pompons meenemen? En dan gaan we Hans aanmoedigen. Al die moeilijke woorden. Hup, Hans, ja, hup, je kan je. het. Wat, versto wat? wat verstond ik nou van jou? Wat? Wat neem je mee? Spandoeken en pompons. Hoe verstond het anders? Je hebt zo'n tampons. God ernstig. Ik ga ze echt in je oren proppen ja, volgende week. Serieus? Hou de, Houd de webcam in de gaten, hans. Zit hier volgende week met tampons <laughs> en zo. Walking Kissing is a color. loving is a white dog. Is, maar Hans heeft het naar zijn zin. Nee, nou, ik wel. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Zeker. Zeker. Zeker weten. Oh, oh, ja. oh ga maar niet zo. Ga maar wat, uh, wat nuttigs doen. Ga maar wat lezen of zo. Oh, oh ja, dat kan ook nou. net, hè. Ja, nou, ik ben wel aan de beurt. Op woensdag, oh, oh ja, oh. ik moet ook nog iets doen hier ergens. Bij Hans. Hans. Ja, aan ja, ja, jou heb ik vanavond niet veel heb ik gehoord. Pardon? Nou ja, jij zegt zelf, ik heb niks met het nieuws meer. Ik breng hier in. al een sjeugheid ja, binnen. Ja, dat, dat is wel. Ik weet niet wat van pilletjes je hebt genomen, maar ik wil ze ook. <lacht> nee. Maar dat is een andere kleur, hoor, die jij gebruikt. Op woensdag 2. Ik gebruik rode. Ja, blauwe zeker. Viagra, blauw. Oh, maar je hebt zo ook in rood, hoor. Dat oh, weet niet. Dat oh, je bent ja. echt perfect. ja. <lacht> specialist gesprek ah, ja, ja. zeg. Die rode goed. Je zeker via je internet, Hans. Maar die rode duurt twee keer zo lang, dat zal het zijn. Ah. Maar ja, nou, nuttig. Gaan we nuttig twee blauwe, doen. Twee blauw is één rood, of niet? <laughs> ah, Oké, okay, goed. Niet. Hans, had ja. jij nog iets? Nee, slaap. Oh. <laughs> De kollen van de week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. You can't handle the truth. Bron genoegzaam bekend. Deze week wil ik het met u hebben over twee heikele onderwerpen. Eerlijkheid en waarheid. Oei, hoor ik leden uit bepaalde groepsgroepen al uitstoten. U krijgt tijd dit stukje nu te verlaten. Zo. Nu we 90% van de lezers, in dit geval luisteraars, kwijt zijn... gaan we weer door. Uiteraard zijn romanciers ook leugenaars... maar iemand moet de woorden van deze immer vrolijke leerzame kolom opschrijven. Eerlijk, ik neem ons niets kwalijk. We zijn erfelijk belast... Reeds decennia worden wij van jongs af aan opgevoed met vreemde beelden... zoals een Nederlands sprekende Amerikaanse tekenfilm Eens zonder broek... of een lieve man die over water kon lopen... en nuttige zaken zoals naaste liefde verkondigde. Deze beeldvorming leidt reeds zeer vroeg tot een soort verwarring... die ons het gehele leven part speelt. Tussen waarheid, eerlijkheid en maatschappelijke acceptatie... loopt een grillige grijze grens. Bijvoorbeeld, voordat het als socialistisch vermonden rechtse bestuursclubje de gein in Amsterdam de nek omdraaide en ik nog in het centrum werkte, kwam ik sporadisch mannelijke dorpsgenoten tegen op de toeristentrekpleister die men de Wallen noemt. Je negeert elkaar op zo'n ongemakkelijk moment. Het zou vreemd van mij zijn geweest om te roepen: Hey Kees, ouwe Zandvoortse rups, jij ook hier? Men doseert liefst zijn eerlijkheid. Vervolgens sommige wetenschappelijke onderzoeken... denken mannen ongeveer om de zeven seconden aan seks. Hoewel ik het gewillig slachtoffer ben van ouder worden... kan ik zeggen dat dit onderzoeksresultaat iets wat vaag vindt. Die seconden zijn bij mij vaak afhankelijk van de situatie. Dan wordt het vlot optellen geblazen... Onlangs zat ik met een prachtige doctoranda op een van de terrassen in de Haltestraat Wijn te drinken. Hoewel een geanimeerd gesprek, mag u van mij aannemen dat in mijn denkwereld vaak erg lang niet terugkeerde naar ons gespreksonderwerp. Mijn fantasierijke details der intieme uitwisseling van lichaamssappen tussen man en vrouw zal ik u gaan besparen. Het blijft tenslotte een familiecourant. Ze is een zeer intelligente, mooie dame, dus wist zij toch wel wat ik dacht. Ik ben een heer en hield mijn zinnen beschaafd. De waarheid bleef, voor mij helaas, ongezegd. Ziet u? Eerlijkheid en waarheid worden niet altijd op prijs gesteld. Denkt u daar volgende keer maar aan als u een politicus mij of zichzelf hoort praten. Aldus Marco Termes. The, the F.M. See time, is she a new time? The mammals are your favorite. Tell me about you want her tonight. Heartbeat, increase the heartbeat. You hear the thunder of stars. Kom, kom, Met this town ain't big enough voor de both of us. Wat zeg je nou, mama? This town een big enough for the both of us. Goed. Nou, de volgende. Oh, hij heeft zo'n pilletje gevonden, maar ja. ik weet alleen niet welk. Nou, ik, ik heb, heb al... je even maar de lillen? Rietlillen, rietlillen. Maar ik heb wel, ik heb wel wat voor hem. Oh, God. ja. God, rubberhamen? Nee, hij kan op woensdag 22 november naar de peuterbieb. Goisy. Ja. Want er zijn de peuters en hun grootouders, of de ouders en of pas welkom in de Bibliotheek Zandvoort. Oh, Louis, leuk. Gaan Louis Daan, Ja, Louis Davis-Carré 1. Tijdens de peuterbiep wordt spelende wijze aandacht besteed aan het taalgevoel en het woordenschat van kinderen... door samen te lezen en ontdekken met leeftijdgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie en deze wordt gebruikt als er muziek gemaakt wordt. Dus er wordt muziek gemaakt en er wordt samengespeeld en gedanst. De toegang is gratis, dus dat is ook leuk. En het begint om tien uur s morgens. Ja, dat is misschien een beetje vroeg voor je, of niet? Veel te vroeg. Veel te vroeg, ja. <laughs> ja. ja. Het begin is met een uur of drie en dan uh, misschien ben ik er. Ja, dat was Zo ik al maar. Nou, ga dan maar muziek draaien. Is dat een opdracht? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, Dames en heren, er valt nu een witje. Niet mijn schuld. <laughs> ah, doe het net alsof je volop zat. 1963. Four Seasons, met medewerking van de man met strakke onderbroek. Frankie Verly. Hé, hey, ik hoorde net dat Hans en zijn vereniging, De Blauwe Neus, <laughs> na, na de whiskyavond ook de Beaujolais-avond gaan bezoeken. Ja, de Beaujolais-avonden. Ja, ja Beaujolais de Oh, Meer fout. Oh, nee. Volgende week één. vrijdag. Eén. Volgende week vrijdag. Ja. ja. Dus daarom is hij de vrijdag niet. Nee. En zaterdag is hij niet bereikbaar. En zondag ja, is hij alleen bereikbaar. Nou, dat, dat dus heel hoop ik wel, dat ik zaterdag bereikbaar ben. Want zaterdag is mijn vrouwjarig. Oh, gezellig. Oh, jaar ja. de boosje avond. Oké, okay, ik ben Kijk, Ja, Kijk, jij weet het. <laughs> <laughs> Hoe laat mogen we komen? Ja, moet je aan jou niet vragen. Nee, dat vraag ik jou. Nee, nee, nee, je nee wij vieren het niet. Nou, nee, ze viert het niet. Wij gaan een dagje weg met de kennissen. Ja, naar ja. de Beaujolais-avond. Nee, dat was die avond ervoor. <laughs> dat was die avond ervoor. Oh, je gaat die dag ook ja. weg. Die dag gaan we ook Zo, weg. Zo de knetter zeg. Ja. Hij gaat eerst maar naar de Beaujolais-avond, diep, hoor, dan is hij twee dagen bewustloos. Is en dan deut? Jeet, was jij jarig die... ook. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee, <laughs> nou, nou, nee dat hebben we nee. gemist. Zijn... Dat jaar tellen we niet mee. Nee, dat is het. wij zijn echt geen drinkers. Echt niet. Nee, nee jullie zijn genieters. Dat wel. Ja. Oh. Toch? Oh. Ja, kom op. Je hebt een kind. Ja, meer dan één. Twee. Ja, dat zeg ik. Meer dan één. Ja, dus ja. ja, dan ben je wel genieterd, toch? Ja, wel. Goed, muziek, hè? for show.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 Zeg, er wordt hier gesproken dat ze mij een hakje willen gaan zetten? Ze? Uh, Wacht even. Ik word ja. overal in betrokken. Ja, je... meneer steekt zijn vinger al op. Dat is Hans dat ja. keer, schat. Het ja, was Ik ach, was er in de gang rechts. <laughs> nee, dat zijn twee vingers. Oh, nee, dat is voor... grote boodschap, vingers? kleine boodschap, toch? Nee, wij moesten twee vingers. Het was voor het toiletvraag. Ja? En één vinger was voor antwoord geven of een vraag stellen. Over de... Nee, niet de middelvinger. Ja, dat Dat is dus de juf die op de lagere dat moest je je melden. van... Uh, ik zie altijd dezelfde vingers. Nou, dan steekt Jan zijn andere vinger omhoog. Dan wordt hij de klas uitgestuurd. Hm? Ja. Ja. ja. Hey, even over nog even een, een serieus nee. iets. Nee. nee. Hans was nee. aan de beurt. Nee. Ik ben aan de beurt. <hijen> Filmmuziek van de week. Uitgezocht en gepresenteerd. Door Ronald Kraaienstein. kom maar op. Ja. Deze week hebben we The Breakfast Club. Een film die gaat over een aantal jongeren die moeten nablijven op de middelbare school. Allemaal een verschillende achtergrond. En gaandeweg hun detentieperiode, om het zo maar te zeggen. Dat is waar. Komen ze wat nader tot elkaar? Merken ze dat ze met dezelfde. Problemen worstelen en heel veel overeenkomsten hebben. Best een aardige film om te zien. Persoonlijk niet mijn favoriet, maar het is best een aardige film. En bovendien was het bijvoorbeeld de doorbraak van Emilio Estevas. Wie is dat? Ja, nou dat is de zoon van Martin Sheen en de broer van Charlie Sheen. Oh, ja, dus maar is het... die heet het toch anders? Ja, maar dat is een artiestenaam. Ja, je oh. bent helemaal stil nu. hè? Ja. ja, vind je het gek? Jij zit ja. daar een show op te voeren met allerlei kreteren tussendoor. Dat ben ik voor jou helemaal niet gewend. Ze ja. Ja, ja, kunnen dus helemaal stinken. Oh, het pilletje. Het ja. pel Ja, lekker. Um, aan, het einde van de, <laughs> aan het einde van de film uh, wordt uh, het nummer van de Simple Minds gedraaid. Don't you forget about me. Prettig als je de schuiven openzet en je hoort er een tussen ja, door. Sorry, Marit Alins, het was. Ja. <laughs> ja. Het mag hoor. Ja. Ja, ja. ja. We hadden het over de ondernemingsgala van gisteren. Dat nou, daar de... had jij het over. Ja, nee. ik, ja. Dat begon nee? om half acht. En ik was benieuwd wie, uh, wie dat beeldje gewoon had. Ik dacht eigenlijk, in eerste instantie moest even bijgepraat worden. Ik dacht dat elke categorie elk een beeldje kreeg. Nee. Maar er is eigenlijk over de drie categorieën, dus uit de negen negen de genomineerden. Genomineerde. Mm -hmm. daar wordt eigenlijk maar één beeldje uitgereikt en ja, die want vertelde... vorig jaar stond u bij de Zeemeeën hè daar heeft hij het hele jaar ja. gestaan en uh, die heeft het braaf in bad gedaan met een schuimsopje. Dat hele <laughs> ding met je schoon, schoon ingeleverd. Oh, je moet het wel weer inleveren. Ja, he? ja, ja. oh, oh. Het is een award die je oh. een jaar bij je mag hebben. En daarna gaat hij naar de volgende. Oh, wordt leuk. Ja. En dan wordt het wel is je een, naam erin gezet. Ja, dat vinden we. Geen idee of daar namen in gegraveerd worden of niet. Dat, ja. dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat maar, wel leuk het is in ieder geval ondernemer van het jaar. Ja. En wie is geworden? De, de Tasty Corner in Zandvoort Nieuw-Noord. Dus oh. uh, ja, heel leuk. Hij is heel actief. Ja. Doet heel veel voor de mensen. Heeft leuke plannen. Dus uh, ja, terecht ja. gewonnen denk ik. Nou, hartstikke leuk. Ja, heb je het ook gehoord of niet? Ik weet niet nee, of... nee, nee, nee. Oh, nee, nee. Niet. Wat ik al zei, ik heb even in een coconnetje geleefd afgelopen ja. Ja, week. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> nee. Maar dat is dus, ja. Nou, uh, ja. ja, vind het leuk. Maar hoe wordt dat bepaald wie, wie er wint? Wordt dat, uh, het aantal mensen stemmen? mogen stemmen. En er is ook nog een uh, speciale vakjury voor zover werk heb begrepen. Oh, ja, omdat het heel veel verschillende, als ik zo die categorieën ja, zie, zijn er heel divers, veel verschillende, ja. verschillende, verschillende soorten. Ja. En om daar iets uit te kiezen wat er echt uitspringt. Nou, is best ik moeilijk. denk, weet je, op het moment dat Max hier uh, de Formule 1 mag rijden, dan komt het circuit heus wel op nummer 1 te Ja, hè? dat denk ik ook. Maar het is pas nee, in okay, 2020 maar, heb ik gehoord. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Als het al doorgaat. Hè? Ja, dat er zijn nog een... heel veel hobbeltjes, vooral financieel gezien. Maar ja. um, nee, ik zat maar te gek. Hè. Er is uh, genoeg ondernemerschap in Zandvoort. wat heel hard nou, hun best doet en, en wat heel zeker. inventief bezig is. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat dit er weer een terechte winnaar is. Oh, ja. nou, hartstikke goed. En als je wint, is het een vakjury. jury ja. En als je verliest, is het een fuk-jury. En als je wint, heb je vrienden.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 is of Jenny. En wij zijn er doorheen voor de eerste uur. Ja. Het gaat snel hè. Ja, oh, gaat... Nee. Het lijkt snel. Nee. Het gaat snel. Ik zeg niet dat de tijd snel gaat. Het ik uur... dat het wel. Ja. ja. Dat geldt niet voor jou, hand? Um... <laughs> Misschien wat ja, je wou zelf. Ja, de... hey, je wou zelf dat ik terugkwam om gedachten te ja, zetten. Dus ja, tot was zometeen. Was... Je, je was er meteen. Tot was zometeen. Aan, ja, tot uh, reclame, nieuws, reclame. Ja, ja. Gaan ja, ja. we drinken aan.